ZFM. Ho ho ho! Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu ZFM klassiek. U luistert naar ZFM klassiek iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen, dit is uh, zondagmorgen, 8 uur. En dat betekent, zoals te doen gebruikelijk, ZFM Klassiek. En uh, we gaan uh, vandaag beginnen met een stuk. Beetje rustig aan, hoewel... Er komen wel heel veel nootjes in voor. Het is een sonate in G majeur. K 14. En de componist van dit prachtige werkje is Domenico Scarlatti. En het wordt uitgevoerd door meneer Lucas de Barque. En die speelt, die speelt piano. Ja, doet die. Nico Scarlatti schreef het stuk en het werd uitgevoerd. Dus door deze meneer... Um, hoe heet hij ook weer? Oh ja, um, Lucas de Bach. We gaan verder met een heel bekend stuk. Het adagio voor strijkers en orgel in G mineur. Uh, de componist is Tommaso Albinioni. En het wordt uitgevoerd, of Albinoni moet ik zeggen, ik wil komen nou Albinoni. Tommaso Albinoni. En het stuk wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker. En niet onder leiding van de minste, namelijk Herbert von Karajan. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat was heerlijk rustgevend zo op de zondagmorgen. Zo'n prachtig adagio van deze meneer Albinoni. Uh, we gaan verder met een reverie. En uh, het indexnummer daarvan is L.68. Claude Debussy componeerde het. En het wordt op piano uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet. Ja, Jean-Yves Thibaudet. Dat was een uh, prachtig pianospel van deze meneer. En wij gaan verder met iets heel anders. Een strijkkwartet in D mineur. Opus postuum, denk ik dat dat moet zijn. Dat staat op post, dus het zal opus postuum zijn, D810. Iets wat dus na de dood van de componist is samengesteld, die nummering. De dood en de maagd, zo heet het stuk. Daaruit het uh, tweede deel, het Andante commoto. Componist van dit alles is Frans Schubert en uh, de uitvoerende ervan is het zijn het of is het Jeruzalem kwartet. Prachtige muziek op deze zondagochtend. Heel aparte muziek. Mooie muziek ook van Frans Schubert. Nu weer een hele andere componist. En wel Antonio Vivaldi. Jawel. En van hem gaan we luisteren naar een fluitconcert in... En dan niet op je vingers hoor, niet, niet zo'n fluitconcert. Een fluitconcert in g mineur opus 10, eh, nummer 2, RV-439, dat is de indexatie. Eh, we gaan luisteren naar het eerste deel, La Notte. En dat is een Largo, en dat betekent ook weer dat het rustig aan gespeeld gaat worden. Niklaus esterhazy Symfonie, die gaan het voor u uitvoeren. En die staan onder leiding van Bela, als ik het goed uitspreek tenminste, Bela Drahos. Daar zal ik het maar op houden. Hier komt hij. Ja, het is dan jammer dat uh, niet altijd uh, vermeld wordt uh, wie de solist is bij uh, de muziek die wij uitzoeken. Dat was ook in dit geval, uh, was dat zo. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Uh, het was mooie muziek, daar gaat het om. We gaan verder naar een uh, Frans Schubert. Daar is hij weer. Hij schreef zes impromptus en daarvan gaan we luisteren naar het vierde. En dat is Opus 90 en die heeft als catalogusnummer, of als index, hoe je het noemen wil, D899. Het is nummer 4 dus in As Majeur en het heet Allegretto. Het, uh, de pianist die het voor u gaat spelen is Radu Lupu. dat ik het zo kon. Heerlijk om naar te luisteren. Uh, het uh, was dus uh, Schubert en van Schubert gaan we naar uh, de heer, uh, uh, gaan we naar de heer uh, Chopin. Jawel, ik krijg een berichtje tussendoor, dat moet ik even wegdrukken. Zo, uh, dat zei ik al. Uh, Frederik Chopin en van hem gaan we luisteren naar uh, de Nocturne Nummer 19 in E mineur opus 72, nummer 1. Ik zei het al, Fr uh, Frédéric Chopin schreef het en het wordt uh, uitgevoerd door uh, Benjamin Grosvenor. En dan uh, zijn we al bijna toe aan het einde van het eerste uur van dit programma uh, ZFM Klassiek. Het gaat allemaal snel, als je plezier hebt, zou ik maar zeggen. We gaan uh, dit uur afsluiten met de Variations on an orig Original Theme. A theme, netjes Engels praten Janse. Open 36, Enigma. Deel 9, uh, Nimrod, het uh, adagio. Het arrangement is van ene meneer uh, Parkin en de componist is Edward Elger. Sheku Kenneth Mason speelt cello en Ashok Kauda speelt cello. En Karo Caroline uh, Durnley die speelt ook cello. En dan hebben we ook nog Hannah Roberts die speelt viool. En Ben Davis speelt ook cello. Prachtig stuk dus en we gaan het eerste weer afsluiten. Ik zie u straks weer terug na het nieuws van 9 uur. Tot straks.